Het westen van Canada is gisteravond getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bijna 300 kilometer ten westen van Vancouver. Getuigen zagen gebouwen in de stad heen en weer zwaaien, maar voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Ook zijn er geen berichten over schade.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 Nachtvluchten, met Frank van Dijl. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Omroep Max. Nachtvluchten van zaterdag 10 september 2011. We zijn al goed op streek, nog twee uur te gaan. Straks van zes tot zeven praat ik met Truze Lodder. Zij is zakelijk directeur van de Nederlandse opera. En in dit uur hoort u een aflevering van Anders Denkenden. Gerard Klaassen praat met zijn gasten over leven, werk en geloof. In deze aflevering is dat Max Pam. De schrijver, journalist, televisiemaker en schaker wordt komende woensdag, het is dan 14 september, 65 jaar. In deze bijdrage van RKK vertelt Pam over zijn literaire voorkeuren met Willem-Frederik Hermans op eenzame hoogte, over zijn hersenbloeding die hem in 2002 dicht bij de dood bracht en over zijn vriendschap met Theo van Gogh. We gaan terug naar februari van dit jaar. Luistert u naar de introductie van uw emabele gastheer Gerard Klaassen. Max Pan, journalist, schrijver, schaker, televisiemaker... aangeraakt door de doods, boekenconnaisseur, voormalig flipper, kampioen, Nieuwslands bekendste columnist... onder andere bij het Buitenhof en de Volkskrant een provocerend iemand eerste parool beep levensbeschouwing geen dan zijn we snel klaar Max ja. Maar uh, ik zeg altijd zo, geen levensbeschouwing is ook een levensbeschouwing. Zo kun je het opvatten, maar uh, ik zou dat niet zo 1, 2, 3 onder woorden kunnen brengen. Nee. Zonder mezelf in uh, grote woorden te horen uitspreken, daar hou ik niet zo verschrikkelijk van. Nee. Je ja. ziet... Nou, Zeggen uh, humanist of atheïst of wat dan ook, maar dat zou ik toch niet dekken wat ik er echt uh, onder versta. Of ja. wat ik, zoals ik door het leven ga. Niettemin uh, moet je er als columnist-schrijver toch met grote regelmaat over schrijven. Want je ontkomt er niet aan, aan religie. Nou, niet. Het is een, een, een bron van vermaak. Het is een uh, interessant uh, fenomeen, een menselijk fenomeen. Dus uh, ik wil er ook helemaal niet omheen. Maar dat betekent niet dat ik zelf zulke gevoelens erop na hoef te houden. Nee, dat is, hoeft ook helemaal niet. Uh, maar je kijkt er met een uh, frisse, verraste blik, telkens ik Zeker. Een verbaasde blik en uh, soms met een spottende blik. Het hangt er een beetje vanaf hoe uh, de, uh, de religieuze verschijnselen zich aan mij voordoen. Ja. Uh, je ziet sowieso, dat heb je ook wel eens eerder gezegd, je ziet niets in religies. Ik zie niets inhoudelijks in religies. De religie is een, een, een verschijnsel dat uh, twee uitingsvormen heeft. In de eerste plaats het ritueel... Ja. Daarvan kan ik me goed voorstellen dat mensen zich daaraan overgeven. Dat gebeurt eigenlijk in alle culturen. Uh, Ikzelf geef me ook over aan allerlei rituelen. Als ik een stukje geschreven, moet, er ook eerst een aantal dingen recht liggen... voordat ik kan gaan beginnen. Maar er is ook een inhoudelijk iets van het geloof. En dat beschouw ik eigenlijk bijna allemaal als zeer arbitrair tot volstrekt onzinnig. Mag je zeggen, vrijmoedig Max, dat jij geen tot nauwelijks enige worsteling kent met het opperwezen? Dat kun je rustig zeggen. Ik ben uh, niet religieus opgevoed. Mijn vader was Joods. Die is in de oorlog ondergedoken gezeten. Daar, is, daar zijn geen familieleden van teruggekomen. Hij was na de oorlog ook niet echt enthousiast... om de oplossing van dit raadsel in, uh, in de religie te zoeken. Mijn moeder kwam uit uh, protestants-christelijke uh, huizen. Ze heette Hamstra. Dus een Jood die met een ham was getrouwd... was op zichzelf natuurlijk al eigenaardig. En zij heeft zich na de oorlog laten uitschrijven uit de Nederlands Hervormde Kerk. Wat toen ook al moeilijk was. Ja. Nu schijnt dat makkelijker te zijn. Je hebt er veel over geschreven. En daarbij valt op dat jij toch wel vindt dat de preciezen, of om het zo te formuleren: de fundamentalisten. met betrekking tot geloof, eh, nog het meest het ware geloof aanhangen. Nou, ja, mijn idee is dat als je nou eenmaal gelooft, dat je dan het ook echt goed moet doen. Kijk, ik zie er niks in, maar als je nou echt het idee hebt. Dat er een God is die als een, ware, als, een, als een grote rechter bijhoudt wat je allemaal doet. Ja, dan moet je het ook echt navolgen zoals het is voorgeschreven. En dan heb ik meer sympathie voor de orthodoxen of voor de fundamentalisten. Voor zover ze niet tot geweld eh, overgaan. in hypocrisie ten aanzien van zichzelf. dan voor mensen die het eigenlijk maar een beetje zo half-half nemen. Een beetje iets. Een beetje in God geloven is net zoiets als een beetje zwanger zijn, heeft Rudy Kausbroek gezegd. En dat kan ik wel onderschrijven. De uh, nee. lieve pastoor Schilder. Uit Tilburg dan Huub Oosterhuis. Nou, u haalt me de woorden uit de mond. Ik uh, moet eerlijk zeggen... Ja, het is natuurlijk een beetje een rare figuur... die poster, schilder met zijn klokken geluid, Tilburg en hij wil nu weer een restaurant doorvoeren... Nee, tegen alle gemeenten. Dat, dat heeft hij laten varen, dat plan, hoor. Nee, nee, ja. nee, Vandaag staat in de krant dat hij toch weer naar de rechter gaat. Dus hij zet echt stevig door. Hij heeft ook gezegd... Uh, als je de regels neemt van het concilie... ik meen van 1511... die gelden net zo van, als vandaag als toen... want de dogma's van de kerk zijn... Uh, eeuwig en gelden voor altijd. Dat, uh, nou ja, die houding kan ik nemen. Maar Huub Oosterhuis, dat vind ik een, uh, ja, ook als dichter, een, uh, een verschrikking. Dat, uh, daar voel ik, zou ik mij nooit bij thuis voelen. Uh, um, um, je zegt het zo. De, de, de precieze de fundamentalisten hebben je voorkeur. Maar daar moet ja, voor... aan, uh, voor zover aanwezig. Maar moet aan toegevoegd worden. Hè? Met alle verschrikkelijke consequenties van dien. Nou ja, ik zei net al. Ik bekijk het vanuit hun eigen gedachtenwereld. En er is natuurlijk een grens. En die grens ligt bij het oproepen tot geweld en het uitoefenen van geweld. Daar... En verder mag iedereen geloven en doen en naar de kerk gaan... en ik zal me er ook nooit mee bemoeien. en Iedereen mag uh, alles geloven en alles doen. Maar men mag niet oproepen tot geweld... en men mag ook geen geweld plegen in zijn uh, religieuze overtuigingen. En dat geldt trouwens niet alleen voor religieuze overtuigingen... maar ook voor mensen die geen religieuze overtuigingen hebben. Het, uh, het beste voorbeeld werd geleverd door... Uh, of een, ik hoef het jou niet te vertellen, Mohammed B. Uh, ja. Die toen hij uh, Theo van Gogh uh, neerstak, zei... ik doe dat uit mijn geloof... Ja, nou ja, goed, daar zie je het al. Ik hoef er ja. verder niks meer aan toe te voegen. Dan heeft uh, dan Mohammed B. Heeft een eenvoudige grens overtreden... en hij moet daarvoor zwaar worden gestraft. En dat is ook gebeurd. Ja. Uh, nog niet zo lang geleden werd er in het proces Wilders door uh, advocaat Moscovici gezegd... dat hij uh, ook een, een levende getuige als Mohammed B. wilde oproepen. Vond jij dat een goed idee? Maar ik heb verschillende pogingen gedaan om Mohammed B. te spreken te krijgen. En dat is mij niet gelukt, terwijl de advocaat van Mohammed B. zich er bijzonder voor heeft ingezet. Dus het lijkt mij geen goed idee, want het was nee, toch nooit gelukt. Nee. Nog even terug naar Iepastoor Schilder. Ja. Dat, dat vind jij een interessante man, omdat hij maar doorzet en dat hij maar doorgaat. En het zou je buitengewoon teleurstellen als die... Uh... Uh, het dus handeltje erbij. Top... Ja. Ja, ja. Nou ja, het is een hele kinderlijke figuur. met een soort kinderlijk doorzettingsvermogen. En uh, ja, dat, uh, ik moedig hem aan om uh, met zijn plannen door te gaan. hoewel ik uh, uiteindelijk vind dat ze allemaal moeten worden afgewezen. Ja, hij krijgt sympathie uit onverdachte hoek. Ja. Ik begrijp hem beter dan, laat ik zeggen, iemand als Maxime Verhagen... die het geloof maar een beetje zo gebruikt voor politieke doeleinden. Net zo in, in, met kerst gaan we dan naar het Matthäus-Passion. En dat is het dan wel zo'n beetje. Ja, mijn leermeester Ad bent zou bij zo'n opmerking onmiddellijk gezegd hebben... Max, heb jij dit onderzocht? Nee, dat heb ik niet onderzocht, maar dat is mijn persoonlijke voorkeur. Daar vroeg je ook naar. Loos van zijn gloednieuwe album Houd Moed. Het nummer Als Iedereen Nou Zo Was, Zoals Mijn muizenwezen. En hij zegt dat op zijn drenns. Dat kunnen wij eenvoudige uh, Amsterdamse zielen niet tegenop, hè? Nee. O, ja. uh, als ik het zo vrijmoedig mag zeggen... het is toch nog helemaal goed met jou gekomen, hè? Want in de eerste jaren van jouw leven was je voornamelijk lui, flipperde... en uh, schaakte met name met uh, Tim KB. Uh, Onder meer was meer te doen doen. Ja, mijn eerste deel van mijn leven heeft voornamelijk uit het spelen van spelletjes bestaan. Ja. En het serieuze gedeelte is pas in het tweede deel gekomen. Ja. Waar zat hem met de kentering? Ik denk in het vaderschap. Op een gegeven moment kun je, dan krijg je kinderen, of ik kreeg één kind en dan... Uh, is het niet meer vol te houden om tot diep in de nacht... in cafés en in donkere spelokken te hangen. En alleen maar met vrienden thuis te zitten schaken... en andere spelletjes te ja. doen. En uh, er moet dan ook wel eens geld worden verdiend. En, ja. dat soort... en dan komt eigenlijk, zodra je geld gaat verdienen... komt eigenlijk van het een komt het ander. Ja. Het is raar, maar ja. dan, dan wil je meer verdienen. En dan uh, begin je te merken dat je werk leuk begint te worden. En dan wordt je werk nog leuker. En dan heb je het geld niet meer nodig. En ondertussen zit je ben je een workaholic geworden. Sterker ja. nog, je hebt ook nog een studie aangevat, politieke wetenschap. Ja, dat is nog... Maar goed, ik was de eeuwige student. Ik heb eerst ook nog school voor journalistiek gedaan. Ik ben ook nog onderwijzer geweest. Ja. Heb ik ook nog, uh, dat heet tegenwoordig Abo geloof ik, maar dat heette toen de kweekschool gedaan. Dus ik heb uh, van alles gedaan. En dat was een verdurende uitstel om natuurlijk niet te hoeven werken. Eigenlijk heeft jouw vader jou op het uh, goede pad gezet. Want die leerde jou... Uh, hij was immers chef buitenland bij Het Parool. Die leerde jou uh, een uh, vraag uh, goed te formuleren en een antwoord. En bij een vraag hoort wie, wat, hoe, waar, toen. Ja, dat heeft mijn leven wel bepaald. Wie, wat en waarom. En uh, als je dat nou eenmaal, als je daar nou maar van uitging. Uh, dat heeft zich al heel vroeg bij me ingehamerd. Ik weet dat ik op de lagere school al uh, een kabouter moest spelen die Kabouter Waarom heette. Dus dat ging altijd om de vraag: waarom is iets? En dat is natuurlijk de typische journalistieke vraag. En die heb ik natuurlijk van mijn vader meegekregen, die. Uh echt een journalist was. Een, een, een journalist die het in zekere zin verder heeft gebracht dan ik. Want uh, hij heeft wel eens de voorpagina van de New York Times gehaald... met, met allerlei dingen. En ik eigenlijk nog nooit. Ja. Lijkt je op je vader? Jij hebt wel eens gezegd dat jouw vader... een laaiend wantrouwen had in de medemens... Ik heb jouw vader één keer in mijn leven ontmoet. Mijn bent zou ik niet willen zeggen, maar wel in de autoriteit. Mijn vader zei altijd, aardig zijn doe je naar beneden... en schoppen doe je omhoog. Dat is een soort stelregel... Die uh, ik eigenlijk heel erg goed vind in de journalistiek. Je moet uh, boven je, wat Theo Verhoogde boven ons gestelde noemde, die moet je altijd kritisch volgen. En je moet uh, maar tegen de, ik zeg wat dan vroeger het personeel heette, of de secretaresse daar. Daar hoort men altijd beschaafd en netjes en vriendelijk en aardig tegen te zijn. Dat is gewoon een eenvoudige. Burgerplicht die eigenlijk geen plicht is, maar die uit jezelf, uit jezelf moet komen. Ja. Want het, ja, dat zijn eigenlijk de echte mensen, op de een of andere manier. Ja, ja. Dat, dat is ook wat het socialisme ja. uh, nog verbeeld en wat geheel verdwenen is. Ja. Dat hij tegen de boven ons gestelde kritisch was, was evident. Maar toch ook wel tegenover de medemens. Hij zei ook, ze hebben al mijn dierbaren weggemaakt. Ja, dat heeft hij nooit tegen mij gezegd, want wij hebben daar nooit zo over gesproken. Over, maar dat is ongetwijfeld waar. Ja, ja. Maar ik, ik, toch, toch, ik herinner me zijn woede. Hij was een socialist, een lid van de Partij van de Arbeid toen nog. Maar ik geloof dat hij dat na de oorlog, zo tegen in het begin van de 50e jaren, al beëindigd heeft. Maar hij was toen een minister, minister Zuurhoff, de man Van Sociale Zaken. Van sociale Zaken, die uh, de AOW eigenlijk heeft ingevoerd. Uh, dus we trekken eigenlijk, zeggen we van Drees, maar we horen te zeggen... we trekken van Zuroff. Maar goed, uh, en die reed eens een keer met zijn dienstauto... Uh, een hek kapot van een boer, die toen boos naar buiten kwam... En die zei, Zuurhoff zei toen, euh, euh, zeggen weet u wel wie ik ben? Ik ben de minister, u moet zich daar niet zo kwaad over maken. En dat was iets wat, wat een soort keerpunt in het leven van mijn vader. Was. Hij vond het zo schandalig dat iemand, die hij vanzelf van socialistische huizen is... zoiets tegen een uh, eenvoudige werkman kon zeggen. Dat, dat vond hij schandalig. Ja, ja. Um, um, um, Max, um, uh, op een gegeven moment ben jij dus journalist geworden, schrijver. Mag je wel zeggen, columnist uh, is er, ik zeg dat nu een beetje. Cerebraal uh, is er reden tot dankbaarheid. Ben je, uh, ben je tevreden, voorlopig? Uh, je bent nog ruim voor de pensioengerechtigde leeftijd. Nou, ik ben heel tevreden, maar de reden tot dankbaarheid doet ons altijd afvragen: aan dankbaarheid jegens wie of aan wie? Mijn ouders hebben mij verwekt. En ik heb ook altijd de houding... een kind is geen dankbaarheid verschuldigd... jegens zijn ouders. Ook mijn kinderen zijn dat niet jegens. Die hebben er helemaal niet om gevraagd om geschapen te worden. Dus dankbaarheid jegens je ouders is typisch iets voor oorlogs. En verder ja, zou ik het niet weten. Ik doe mijn best. En uh, ik ben wel mijn vrouw dankbaar... dat ze mij uh, door moeilijke tijden heenslaat. Zoals ik haar heen sta. Maar dat is toch... Uh, ja, ik voel dat, uh, dat is niet een soort religieuze dankbaarheid. Het is een soort, uh, hoe zal ik het zeggen, een soort vriendschap... of een soort gevoel dat je bij elkaar hoort. Nou, je zegt dit niet onbetekend, omdat dit een heel belangrijk punt ook is in jouw leven. Ik zei zo even al, Max uh, vrijmoedig... Aangeraakt door de dood. Je hebt begin van deze eeuw, ik dacht 2002, een, een hersenbloeding gekregen. Zondagochtend. Uh, ineens voel je dat je linkerarm het niet doet. en je linkerbeen het niet doet. en in no time word je door de brandweer uit het huis getakeld. En dat is het begin van. Uh, ja, toch een, een heel ander hoofdstuk in jouw leven. Ja, nou ja, heel, een heel specifiek hoofdstuk in mijn leven. want ik heb het later eigenlijk weer gewoon kunnen voortzetten. Wonder boven wonder. Ja. Maar uh, ja, dat is een calamiteit die, uh, die, die overkomt je op een gegeven moment. En uh, ja, toen was het voor mijn vrouw natuurlijk erg moeilijk... want wij waren net getrouwd, we hadden een kind van een jaar. En die, uh, mijn, mijn vrouw ziet zich dan ineens bij wijze van spreken, opgezadeld... met een man die in een rolstoel zit en die uh, de verpleegster zou moeten spelen... En uh, dat had ik ook trouwens overigens uh, niet toegestaan. Ik was liever in een uh, verpleegsterhuis gaan zitten... dan mijn vrouw uh, uh, zo'n rol te geven. Maar uh, zij heeft uh, wel toen te horen gekregen... al na 14 dagen van een van die artsen... van uh, mensen die een hersenbloeding krijgen... die veranderen vaak van karakter. Daar moet u ook rekening mee houden. Uw man is, was misschien altijd erg vrolijk en opgewekt... maar je uh, kans dat hij uh, heel chagrijnig en vervelend gaat worden was voor mij makkelijk, want ik was daarvoor ook altijd al... wijze van spreken, chagrijner vervelend. Maar goed, het heeft, zich, het heeft zich niet doorgezet. Het heeft zich binnen een half jaar bijna volledig hersteld. Ja. Alleen uh, ja. heb ik af en toe, als ik nerveus ben, een ja. stijf linkerbeen. Ja. Dus het, uh, maar dat, die herstelfase, daar heeft mevrouw mee erg mee geholpen. Want uh, ik heb toen meteen, uh, toen ik al kon spreken, tegen haar gezegd... als, als je die karakterveranderingen ziet waarschuwen we me dan meteen en uh, dan zal ik proberen daar iets aan te doen. Ja, maar het bracht ook heel wat levensvragen met zich mee... en ook heel wat eerlijke antwoorden. En jij houdt met nadruk van eerlijke antwoorden. Jij hebt jouw vrouw gevraagd, zij is een jaartje of 16 uh, jonger als jij, dacht ik. Hè, als jij geweten had uh, dat jij een paar jaar na ons huwelijk... Uh, met een man uh, zou moeten leven die... Uh, uh, een herseninfarctus had gehad... en die zich met een rollator moest voortbewegen. Had jij het dan gedaan? En toen gaf zij het enig juiste antwoord. Ja, nee, natuurlijk. Ja, ja maar niet iedereen durft nee te zeggen, Max, zoals je weet. Nou ja, uh, we, hebben, we, we hebben toen al besloten... dat we gewoon elkaar uh, in dat opzicht de waarheid zouden zeggen. En... Uh... Uh, in ieder geval, ze zouden zorgen dat de anderen zo gelukkig mogelijk zou kunnen voortleven. Maar ik heb uh, onlangs, uh, ik heb er een boek, boek over geschreven, zoals je misschien weet. het heet het Ravijn, dat is ook verfilmd later. En um ik heb uh, dat, de onlangs een brief van Victor Lamme. Die heeft net een boek geschreven. Ze is een neurologe. Over, een, uh, over de, de, de vrije wil bestaat niet. En die las, heeft mijn boek gelezen. En die schreef me dat ik heel erg veel geluk heb gehad. Dus het hebben van geluk. Dat het zich heeft hersteld. Dat komt maar bij heel weinig mensen voor. Ik geloof maar uh, 2 of 3 procent. Van ja. onder de hersenbloeding komt dat voor. Dat je er bijna geen last meer van hebt. En uh, nou ja, goed. Dus. En dat hebben van geluk. op de een of andere manier beschouw ik dat maar als exemplarisch voor mijn leven. Dat ik toch een beetje, ondanks alle tegenslag, een zondagskind ben. Ja. Het kan goed zijn dat jij uh, jouw leven misschien wel indeelt... in de periode van voor uh, het uh, herseninfarct en de periode erna. Dat dat het uh, de is. Ja, is zeker. Maar het is wel waar dat, dat, dat het steeds minder wordt. Dat was zeker zo, dat heeft jaren geduurd. Maar nu zijn er ook dagen dat ik er eigenlijk niet meer aan denk. Nee. En dat ik denk, ik heb mijn leven kunnen vervolgen... En uh, nou, het is toch eigenlijk heel goed afgelopen. Ja. Het is alsof je een zwaar auto-ongeluk ja. hebt gehad en uh, daar herstel je van. En uh, ja, op een gegeven moment moet je toch gewoon door. Ja. In het ravijn, het boek waarin jij deze periode beschreef, wat inderdaad ook, is verfilmd. Genoemd een uh, verfrissend, onsentimentele film over de pijn en verwarring van iemand die door een beroerte is getroffen. Daarin uh, zeg jij wel een hele remarkabele zin. Ik was niet bang voor de dood. Ik was bang om te blijven leven. Als wrak. Ja, ja. Je, je kan, kijk, als je dood bent, ben je dood en ben je helemaal niet meer. Dus het heeft weinig zin daar angstig voor te zijn. Maar als wrak en als kreupelen door het leven te gaan... iemand die niet meer kan doen wat hij eigenlijk zou willen, het liefst zou willen doen... in mijn geval is dat werken en schrijven... dat, dat was wel een vreselijke angst. ja. ja. Dat is steeds zo, ja. natuurlijk. Het ja. ja. ja. kan altijd terugkomen bovendien. Ja. Ja, uh, het is net als met de kanker, hoe langer het wegblijft, hoe groter de kans is dat het niet meer terugkomt. Maar, en dat kan ook altijd mensen treffen die het nog nooit hebben gehad. Dus, maar maar het, het, het zit natuurlijk wel in je systeem. Ja. De dood is als het ware toch voor het eerst als iets wezenlijks binnengekomen. Ja. En omdat mijn ouders daar natuurlijk zoveel mee te maken hebben gehad, hebben ze geprobeerd me heel zorgzaam en familieachtig op te voeden. Het gevoel. Ja, en ik heb dus ook nog eigenlijk. Ik hoefde nooit naar begrafenissen van mijn grootouders en dat soort dingen. Dus ik had er eigenlijk tot mijn veertigste zelfs geen doden gezien. En dan treft het jezelf uh, die notie ineens. En dat is toch wel even een schok. Ja, uh, ik herinner mij een opmerking van jou lang geleden. toen je nog geen maand of twee. hoe uh, een beetje uit het ziekenhuis was. dat jouw schoonvader overleed. En uh, die kist werd binnengedragen. En er ging een ontzetting door jou heen. Want wat gebeurde er? Nou ja, dan uh, voel je, je natuurlijk als een vorm van identificatie. Ja. Jij zag, ja. niet je schoonvader nee. in die kist liggen... maar je zag jezelf in die kist liggen. Ja. ja, dat is nu gelukkig niet meer zo, maar dat was toen natuurlijk wel zo. En ik was toen, uh, uh, het was in Rotterdam... dus waren toen, ik werkte toen voor de NRC Handelsbord... er waren nogal wat collega's van me bij en die... Uh, ja, die merkte onmiddellijk wat er met mij aan de hand was natuurlijk. Ja. Het was eigenlijk de eerste dag dat ik uit het ziekenhuis was... Ja. dat ik meteen weer naar begrafenis moest. Ja. Maar ja, daarom, des te, des te vrolijker is het dat ik nu weer alle kanten op kom. Uh, Ben jij nog steeds die uh, lonelier? Want je bent geen man van het gemeenschapsspel, hè? Van nee. uh, volle redacties en uh, volle stadions. Nee. Nou ja, zoals je ziet, ik heb mijn leven zo ingericht... dat ik een eigen kantoor heb en... Uh, er komen wel eens dagen voor uh, dat ik niemand zie. behalve dat ik hier zit te werken. En dan ga ik s'avonds naar huis en zie ik mijn vrouw en kinderen. Maar dan. Uh, het niet zien van mensen uh, maakt mij, laat ik zeggen, zeker niet ongelukkig. Friday <laughs> me, Cause a night nice spot, spend your spirit, beat your head against a wall. Two dead ends, and you still got to choose. You know the Fumbling is de Blues. Okay. Ken je nog wel, hè? Ja, zeker, zeker. Ik hoop dat op mijn begrafenis de blues wordt gespeeld. Zeker. Uh... Is dat bekend in de familiekring? Ja. Zeker. Ja. <laughs> okay. Maar Pam, um, ja, uh, je bent schrijver geworden, je bent collega-journalist... je bent ook columnist, we zien je regelmatig bij het Buitenhof. Je bent ook een nomade in het columnistenlandschap, want uh, je hebt langdurig bij de NRC gezeten... maar ook uh, bij HP De Tijd, daar stapte je in 2009 als gevolg van een arbeidsconflict op. Al veel eerder stapte je op bij de NRC, nu kunnen we je lezen bij de Volkskrant. En het parool, een zwerver eigenlijk in columnistenland. Nou, dat valt wel mee. Uh, mijn, mijn familie komt uit het parool. Ja. Ik heb eigenlijk mijn hele leven altijd contact gehouden met het parool... Uh, zoals ik, ik geloof al zei, ik ben de eerste paroolbaby genoemd, want mijn moeder werkte bij het parool. Mijn moeder was couriers, hè? Ja, die was die, die, en later is ze op de steno gaan werken. Dat bestond toen nog. En, en mijn vader was uh, die woorden in de oorlog al bij de, de mannen van het eerste uur. Ja. Dus uh, toen zij allebei in 1945 direct na de oorlog werd het parool kwamen te werken... die dus een illegale krant was en toen ineens een echte krant werd. Toen was dat En dat was in die naoorlogse tijd waarvan uh, Remco Kamp nog heeft gezegd... dat heel Nederland één groot matras was. In die periode ben ik uh, verwekt en later ook uh, de eerste paroolbaby genoemd. Dus het ja. parool zit in mijn bloed. Bij de NRC heb ik 26 jaar gewerkt. Dus ik kan toch nauwelijks zeggen dat ik daar een nomade ben. Alleen ik ben na een conflict met, uh, met de hoofdredacteur. ben ik uh, gewoon. Uh, ja. Uh, is dat verder beëindigd. Ja. Maar ja, het, het is... Ik heb daar ook verder toen na dat conflict. ook nooit meer één letter voor gezegd. Nee. Nee, nee, daar heb je ook uh, zonder meer gelijk in. Alleen het valt mij op dat columnisten. op enig moment. ja, toch weer moeten verkassen. Soms willen ze dat helemaal niet. Je hebt ook columnistenoorlogen. Je hebt er eentje meegemaakt in 2009. tussen. Prem en Pram, zo heette het ook, hè? de kolomstrijd tussen Prem en Pam. Nou, was dat eigenlijk niet zo? Nou, beschouw ik niet als een columnistenstrijd, nee. Prem is niet echt een tegenstander van formaat waar je nou euh, zorg af maakt, nee. nee dat heb ik ook niet beweerd, maar dan is er dan toch weer een hoofddirecteur... die een column tegenhoudt, zo gaan die dingen, of er gaan regels... Een beetje zo langs me heen, en uh, ik geloof dat Prem is weg bij het Parol en die zit nu bij de spits, dus dat lijkt me heel goed, <lacht> heel goed opgelost. En uh, toen heb ik nog een conflict, ik heb wel een conflict gehad met de Haagse Post... toen ja. met Jan Dijkgraaf, ja. die zit nu, die is minstens weg bij de Haagse Post... Ja. die zit dus nu ook bij de spits, dat komt dus allemaal heel goed, al die schreeuwledelijke. Horen helemaal bij de spits. En uh, de nieuwe hoofdrecteur Frank Poorthuis, heeft zo'n beetje gezeten op de plek waar jij zit. En die heeft uh, een paar weken geleden aan mij gevraagd of ik terug wilde keren als literair criticus. En daar denk ik nu al over na. Ja. Nou, dat is belangrijk en dat is een primeur bij wijze van spreken in de uitzending van Andersdenkenden. Uh, Als niet er ergens een want kijk, uh, wie in uh, dit kantoor van jou... om je heen kijkt, ziet overal en overal en overal boeken. Jij leest. Ik zie overal ook heel veel schaakboeken staan. Daarin de Hongaar Paul Keres. Een... Ja, ja, ja, want ja. je bent ook nog een, een zeer gekende schaker. Um, je hebt trouwens een uh, hele mooie uh, verhaal gemaakt ooit met uh, Jan Heendonner. Hè? Dat was een goede vriend van jou. Ja. Maar uh, jij leeft ook van het lezen, hè? Ja, zeker. Maar, uh, ik heb net uh, een paar duizend boeken weggedaan. En, uh, uh, dit is mijn kantoor en in mijn huis staan er net zoveel als hier ongeveer. Maar ja, de, de boeken verdwijnen. Hè. Ik denk niet dat er over twintig jaar nog uh, boekenkasten bestaan. Maar nou, wat ga je me nou zeggen, Max? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het allemaal e-boeken... e, e worden. Ja, get. Ja, maar goed, zo gaat dat. Ik zit zelf ook tegenwoordig veel meer achter het internet te, of internet te kijken... dan dat ik in boeken lees. Ja. Ik denk dat het boek heeft zijn grootste tijd gehad. Maar het boek is niet alleen om te lezen. Het boek is ook om vast te houden. Ja, het dat, boek is ook om te ruiken. Nou ja, dat, ik ben geen verzamelaar. Mij kan het niks schelen of het de eerste druk is. Een, een boek is voor mij een gebruiksvoorwerp. Ik lees, ik lees het graag, en, maar ik zal... Uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ben, ik heb Johan Polak nog meegemaakt. Uitgever. En als je naar... Zei, boek, als je naar een boek van hem wees, wat hij dan verzamelde, dan was het voor hem al eigenlijk al reden genoeg om een nieuw exemplaar te komen wat, kopen, want het was het bezoedeld. En dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Een boek mag ook best in mijn gevoel stuk gelezen zijn. Dat maakt het boek eigenlijk alleen maar sympathieker. Ja, ja, goed. Maar goed, los daarvan. Jij leest met tranen omdat jij veel wil opstegen. En omdat jij vindt dat de auteurs iets te melden hebben. En de ja, meeste heb auteurs hebben het niet het te melden. Ik heb, ook, ik heb het ook gedaan, omdat ik elke week een recensie moest schrijven. En ik ben wel eerlijk gezegd een beetje blij dat ik wat die Nederlandse literatuur betreft, dat ik daar nu een beetje van af ben. Dus als ik terugkeer bij de Haagse post zal het. Toch, naar mijn gevoel, in een wat andere rol zijn. Ga ik niet weer elke week een, een Nederlands uh, boek of een Nederlands. Een Nederlands verschenen literatuurboek bespreken. Dan wil ik, uh, maar daar heb ik het al over gehad, dan wil ik eigenlijk veel liever schrijven over boeken die ik de moeite waard vind. Dat, kan al, dat zou alles kunnen zijn. Non-fictie, fictie, schaakboeken, sportboeken, alles en nog wat. Maar Max, hoe moet het dan met het voortbestaan van de Max Pam Award, die immers sinds 2003 bestaat, die een uh, jury van één lid kent, en waar men ook uh, na lange en diepe gesprekken terugkeert uit een, bijvoorbeeld, uh, Slangenburg, ik noem maar wat een abdij, zoals je waar je jongst in de Vrijdag nog over schreef, om een prijswinnaar voor dat jaar bekend te maken. Nou ja, nou ja, de prijs... De prijzen kunnen ook uh, voorbij gaan, zoals schrijvers en columnisten. En, uh, wat bestaat hij niet meer? De Max Palmerhart. Sinds ik weg ben bij HP, bestaat hij niet meer. Hij is niet meer? Deze een jaar nu al niet uitgereikt. Dat is natuurlijk ernstig. En de HP wil ook graag dat ik een komend jaar, in 2011, weer zal uitreiken. Maar ik weet niet of dat erin zit. Ja. Ik liet even een naam vallen: uh, de, de Abdij Slangenburg. Ja. Je hebt daar vrijdag in de Volkskrant over geschreven. Want dat gaat over een suspect CDA-beraad. En ik proefde uit de column dat je echt niet meer wist wat dat kon wezen. Slangenburg, Benedictijnen bij Doetinchem. Toen was de katholieke klink ver te zoeken. Nou ja, het is toch opmerkelijk dat de slang in het christendom... die staat voor de duivel. En als je dan als CDA'ers van een christelijk-democratische partij... bij elkaar komt om de partij weer, over, weer bovenop te helpen... en de plaats waar je bij elkaar komt heet Slangenburg... dus dan gaat mijn Potternij komt dan vanzelf los en dan hoef ik eigenlijk niet veel meer te doen om zo'n stukje te zeggen. En dan was je er met Hein Pieper, dat is de grondlegger. Uh, uh, ook al heel dichtbij, hè? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Het is ook een naam die natuurlijk erg prettig is. Al die namen van het CDA zijn vaak heel erg to the point. Op de symbolisch in ieder geval. En dan allemaal heb jij uh, in jouw stukken uh, jouw grote bewondering. Uh geëtaleerd voor um, WF Hermansen. Uh, een aantal jaar geleden heb je ook een prachtige documentaire... over deze schrijver gemaakt met jouw vrouw als producent... waarin je naar het hoge noorden van Noorwegen ging, herinner ik mij nog. Ja. En je, het ging toen om nooit meer slapen. Alleen ja. oh, Ik had willen zien dat jij naar dat ravijnstuk ging, daarboven. Want een van die uh, spelers valt van dat ravijn af. Ja, maar ja, dat is, dat is een, een, een hoogte van 300 meter, dus... Uh, dat vond ik niet verstandig. Dat ziet er misschien op beeld niet zo uit, maar dat is moeilijk. Maar dat, is, dat leek mij niet verstandig om dat op mijn manier te beklimmen. Dat vind ik niet voor jou. <laughs> nee, nee, ik heb het toch niet gedaan. Want uh, je weet je Nooit meer slapen... Uh... Ik wilde niet uh, opschrijven, maar ik ben tijdens die toch wel bijna om het leven gekomen. Want... Uh, ja, het, uh, dat nooit meer slapen, dat speelt zich af. Uh, dat lijkt niet uit het boek, maar dat is tegenwoordig zo. In militair terrein. Dat, is, dat ligt op de grens, dat Finmarken ligt op de grens van Noorwegen en Rusland. En daar is enorm uh, spionage over en weer. En dat is ook heel onherbergzaam. En uh, daar kon je ook alleen maar komen met van die quads. Dat zijn van die vierwielige ja. voertuigen... Ja, ja waar je dan op moet zitten, die door het uh, waar, door, door leger... Door, door, door, dan moet je het huren van het Noorse leger. Dat werd ook door militairen bestuurd. En op een gegeven moment sloeg, terwijl ik achterop zat... bij een van die, sloeg, een van die quads die sloeg zo achterover... en kwam ik bekneld te zitten tussen de aanhangwagen en de quad zelf. En uh, dan ben ik gelukkig na enige tijd bevrijd. Maar ik heb daar een paar uh, verschrikkelijke momenten doorgemaakt. Ja, dus toen nog eens een keer 200 meter in mijn eentje naar boven... dat dacht ik, dat doe ik toch maar niet. Weer een mogelijk contact uh, gemist met het opperwezen. Ja, ja, nou ja, dat komt. Dat, het opperwezen, dat, dat, ik, ik kom eraan ik dat ik dat zeg. <lacht> okay. um, de jury van uh, Max Pammerward heeft wel eens gezegd... dat zij na ampele beraadslaging van zeker zes jaar... heeft moeten vaststellen dat uh, de jury al jaren... een nieuwe Hermans, een nieuwe Reven of een nieuwe Wolkers mist. Ja, dat is inderdaad waar. Ik uh, kreeg uh, van de bezige bij uh, een verzoek of ik wilde een zitting nemen in een vakjury die dan moest uitmaken welke drie schrijvers de nieuwe grote drie zouden worden, dus de opvolgers van Hermans, Reven en Moedies. En uh, ja, die, ik ga ook al nooit in jury zitten, maar die, die, dat verzoek heb ik uh, naast me neergelegd om de eenvoudige reden dat ik die opvolgers niet zie. Nee. En Arnon Grunberg past daar niet bij. Nou, de, de AFJ die AFJ van der Heide die hier om de hoek woont? Nee, die zeker niet. Grunberg zou kunnen. Maar dat zou dan voor de generatie moeten zijn... die jonger is dan Grunberg. Dus dat zou voor de twintiger en dertiger jaren moeten zijn. Die nu twintig en dertig zijn. En, en ik geloof het niet, Grunberg schrijft juist meer voor mensen zoals ik... voor wat ouder publiek. Dus ik geloof niet dat hij veel rapport heeft bij de, bij de middelbare scholieren. Maar ik kan me vergissen... Daarvoor is zijn werk toch, naar mijn idee, te cynisch. en Ik vind hem wel het dichtst in de buurt komen van de offer. maar er stond in die brief van de bezigbij nadrukkelijk dat hij niet mocht meedoen... omdat hij ouder is dan 40 inmiddels. Dus dat, dat probleem bestond ook al niet. We're geflogen, geflogen. und die Nacht hat geöffnet, goldene erupted. Lichtiker, my mother, schluffed. The Nacht Wenn ik als fiedel geworden, en du, de beugen? Om ruiker als geworden, en du, En dat werd ons We're going to be a little Beroemd zat verliefte zich geboren. bo. Je ons alleen in de Van Alberstein, die goldene Paven, een zonjaarist die in uh, Polen is geboren... en op jonge leeftijd is uh, verhuisd naar, uh, naar Israël. Mooi, ja. hè, dit? Ja. Ja. Max Pam, jij pendelt uh, de laatste twee jaar uh, op en neer, zeker ook naar München... omdat jij verslag doet in de Volkskrant... van wat misschien wel het laatste grote proces is tegen een oorlogsbestadiger... John Demjanjuk. En uh, je mag misschien wel zeggen... Uh, dat jij je op uh, deze tocht uh, in het spoor beweegt van Harry Moedisch, die het proces Eichmann in 1961-62 in Jeruzalem beschreef. Ook in een boek, het proces 40-61. Maar eigenlijk ook die van de politicologe Hannah Arendt... die nog bij hetzelfde proces aanwezig is geweest. Dat proces, dat uh, vindt nu uh, deze maand zijn finale. Ja, 22 maart is het... Wordt het vonnis uitgesproken? En uh, ik neem aan dat hij zal worden veroordeeld. Wat hij zal krijgen, weet ik niet. Maar dan zal het het laatste proces zijn. Want um, iemand, een collega van hem, die net zo oud was, die is inmiddels overleden. En een andere, nog hogere officier is ook overleden. En dan is het voorbij. Dan is er gewoon niemand meer die. Uh, nog vervolgd kan worden. Je hebt natuurlijk toch kleinere processen. Bijvoorbeeld tegen Nederlandse SS'ers die in Duitsland wonen. Hij ontsnapt ja, die... in Breda, maar dat is een klein bier bij wat een Demjanjoek was. Ja, dat is natuurlijk. Uh, de, de wakers van concentratiekampen is uh, iets anders dan iemand die als politiegrend. Uh, drie joden heeft opgehaald of neergeschoten. Drie te veel, toch? Drie uh, ja, te veel, ja. Maar toch, ik bedoel, uh, het gaat niet op die mechanische enorme schaal. Ja. En uh, dan, dan, uh, ja, dan is het afgelopen. Ik, ik, ik, ik heb ook het gevoel, niet het gevoel dat ik in de voetsporen treed van Harry Moenis of van Arendt. omdat uh, Demian Joek eigenlijk een totaal andere figuur was dan uh, Eijkman. Eijkman was echt een schrijftafelmoordenaar. In zekere opzicht. Uh, ik geloof dat hij maar één of twee keer, of misschien wel nooit, een, een concentratiekamp van binnen heeft gezien. En Joek, dat was het lagere escalon. De mensen de, de, die de vuile handen maakten en die het echt hebben uitgevoerd. Ja. Jij, jij zegt nu uh, redelijk vlot... Oh, er heeft een boek over Joek geschreven. Of een roman waar tegen de achtergrond van het proces Joek in Israël. En daar voel ik een soort meer verwantschap bij dan uh, bij Moeris en uh, Hannah Arendt. Uh, je zei zo weer in de dat uh, hij zal wel veroordeeld worden. Uh, dat staat geen zin vast. Nee, dat uh, uh, niet want uh, toen hij voor de eerste keer uh, in Israël werd berecht... en dan schrijven wij eind van de jaren tachtig... Mm, toen dacht iedereen dat uh, hij veroordeeld zou worden, werd hij vrijgesproken. Ja, dat zat in, de, in het feit dat ze het niet goed hadden voorbereid. Hij is toen uh, aangeklaagd voor zijn rol in Treblinka als Ivan de Verschrikkelijke. Toen dacht men op een gegeven moment, hij is het niet geweest. Ja. Toen kwam men er eigenlijk achter dat hij helemaal niet in Triblinka was geweest, maar in Sobibor. Dus toen moesten we hem vrij spreken. Uh, dat heeft men ook gedaan. Dat het is op zichzelf vind ik dat een, een, spreekt erg in het voordeel van de Israëlische rechtspraak die dat natuurlijk helemaal niet heeft gewild. En uh, wat men was er toen eigenlijk ook al achter gekomen op het moment dat hij werd vrijgesproken voor Triblinka dat hij wel degelijk in Sobibor had gezeten. Dus men had me opnieuw kunnen, kunnen berechten. Dat heeft men toen maar niet gedaan, omdat het eigenlijk ongeloofwaardig werd... Maar de, inmiddels uh, hebben de Amerikanen dat uh, heel erg uitgezocht en toen is men tot de conclusie gekomen dat hij daar wel degelijk heeft gezeten. Niet te min zijn er. Ik, als ik het begon ja. hij, hij was toen inmiddels van Israël weer naar de Verenigde Staten gegaan in uh, Cleveland of in uh, en daar stelden ze vast dat hij uh, gejokt had over zijn nationaliteit en zo werd hij weer naar Duitsland teruggebracht. Ja, toen, toen heeft ze hem dus helemaal gaan uitzoeken. En toen zijn er allemaal, kwamen er allemaal zwarte gaten in tevoorschijn. En toen heeft men gevonden dat hij eigenlijk gelogen heeft over waarom hij naar Amerika is gegaan. En toen heeft men weer het Amerikaanschap, heeft men hem toen ontnomen. En de Duitsers zijn hem toen gaan zoeken. En toen heeft men hem alsnog uh, besloten hem te vervolgen. Niettemin zitten er in het bewijs nog steeds een aantal gaten die heel erg vreemd zijn en uh, die zelfs tot de conclusie zouden kunnen leiden. Maar dat, uh, ja, dan moet je uh, heel erg ver gaan... dat hij toch iemand van de verschrikkelijke van Treblinka is geweest. In ieder geval, er klopt iets niet met het dat is de, de, de lengte die erop staat is duidelijk niet de lengte van uh, Nemirjoek. Dus uh, helemaal vreemd op zou, zou ik niet opkijken... als hij wordt vrijgesproken wegens ge gebrek aan bewijs. Maar ik vermoed dat... Men dat toch niet helemaal durft. En dat er zijn ook wel hele sterke aanwijzingen dat hij er wel degelijk heeft gezeten. Zit, uh, Max, uh, deze man, deze automonteur, eigenlijk, hè, zoals hij zelf zegt, ja. um, tractor, uh, tractorbestuurder. Tractor ja. Daar op dat bed uh, met die zonnebril op en dat. Een een rol te spelen, en toen een toneelstukje op te voeren? Nou, jouw idee? Zeker, dat, dat kan je gewoon zien. Want uh, zodra hij in de rechtszaal is, dan uh, gedraagt hij zich als een doodzieke man die niks tot zich kan nemen. Maar zodra hij eruit is en je, je komt hem behoorlijk tegen bij de lifter... dan is hij druk aan het praten met Jan en allemaal. mannen. Dus uh, wat dat betreft is het een puur toneelstukje. Nou ligt hij ook niet meer op een bed, maar dan zit hij recht op een nou, stoel? hij gewoon in zijn rol. Dan wordt hij en Dan maakt hij allemaal grapjes met het personeel van, van het ziekenhuis en van, van de gevangenis. Zou je zeggen, ja, van, uh, als ja, dat dus zo is, dan is zouden ze... Ook, ja, maar als dat zo is, dan zouden ze toch in de rest al moeten zeggen... meneer, meneer Jan-Jok, wezen u ook uh, u heel anders gedragen buiten... Nou, de, rechters, de rechters maken daar af en toe ook wel uh, uh, toespelingen op. Dit heet met recht een gospen. Ja, dat zal een, een Duitse rechter niet gaan gebruiken, dat woord. Maar uh, de rechter heeft duidelijk al een paar keer laten blijken... dat uh, als ze een vraag aan hem stelden, dat... Uh, dat ze het vreemd vinden dat hij in de, dat in de rechtszaal dat niet kan doen. terwijl hij buiten uh, zo uh, vrolijk heen en weer uh, kan discussiëren met, met iedereen. Maar Max,. Uh... In jouw stukken, in ja, de Volkskrant op hij pagina... Hij is ook steeds gezonder hoor, want hij wordt zo goed behandeld... en uh, dat zijn, uh, zijn bloedlichaampjes zijn nog nooit op zo'n <laughs> hoog niveau geweest. Dus ze kunnen hem best uh, 100 laten worden. Als Ik denk dat als hij vrij wordt gesproken, dat hij meteen dood is... omdat hij niet meer zo'n uitstekende behandeling krijgt. Maar Max, ook in jouw stukken in de Volkskrant op uh, pagina 6... lees jij hoe uh, aanhalingstekens gepassioneerd jij hierover schrijft. Hè? Want dit wil jij met nadruk, jij wil de getuigen zijn van dit proces. En ik wil jou vragen, wat is nu eigenlijk jouw gevoel daar uh, in München... als jij daar oog in oog met deze Demjanjoek staat... realiseren van het grote verdriet wat gisteren was eigenlijk. En daar die man, dat verdriet als het ware vervat. Ja, maar daar zoek je te veel achter. Ik probeer me toch uh, te bepalen tot een waarnemer en tot een berichter. en uh, Misschien schrijf ik er... Uh... Wat directer over, omdat het natuurlijk ook met een deel van mijn familie te maken heeft. die in Sobibor uh, is omgekomen, waar hij dan als bewaker gezeten zou hebben. Maar uh, in de eerste instantie vind ik dat ik dat toch uh, op de achtergrond moet houden. En uh, het, moet geen, uh, het moet geen plengen van tranen worden, want daar heeft de lezer helemaal niks aan. Het moet juist een soort onderkoeld verslag worden van uh, hoe het daar werkelijk is gegaan... waarin, uh, als het moet, je geen detail wordt bespaard. Ja. Vind jij dat dit proces uh, keurig, uh, rechtvaardig en uh, waardig verloopt? Niet zo heel erg. Ik vind dat uh, de verdediger van uh, Demihanouk, de Bush... dat hij zich uh, bijzonder slecht en uh, ook wel uh, bruut en onfatsoenlijk opstelt... Uh, ver, uh, probeert het voortdurend te vertragen. Ik begrijp dat je uh, al je best moet doen voor je cliënt... maar uh, op zo'n vaak onbeschofte manier uh, dingen die je tot niks leiden. Uh, verdurende bezwaren maken van bezwaren die je al honderden keren eerder heeft gemaakt. Kortom, ik vind dat hij werkt ook niet hard werkt. Hij zou best een heleboel kunnen doen door zelf onderzoek te plegen. Daar is hij eigenlijk veel te lui voor. Uh, nee, ik ben niet te erg tevreden over de advocaat. En ik ben ook niet tevreden over uh, de wijze... waarop de rechters op die advocaat uh, reageren. Ze zijn natuurlijk heel erg bang dat uh, het dan wordt gezegd... ja, maar zie je wel, uh, hij is al veroordeeld... voordat het de rechtszak is geboren. Maar uh, de rechters geven vaak ook... Te, soms zit je in een, uh, in een rechtszaal waar iedereen uh, tegen elkaar aan het schreeuwen is. En dat het over de hoofden van die, al die mensen die daar vermoord zijn... dat gaat mij soms wel een beetje ver. Max, aan het einde van deze anders denkende... terug naar een heel ander beslissend moment ook in jouw leven. Het moment dat Theo van Gogh, een goede vriend, jouw beste vriend eigenlijk, werd vermoord. Je hebt ons gezegd dat de geschiedenis van Nederland... die eh, moet eigenlijk sinds dat moment, 2004... worden ingedeeld in de periode voor en de periode na de moord op Theo van Gogh. Nou ja, goed, dat is dan uh, ook in het persoonlijk getrokken, in zekere zin... Maar het geldt nog steeds. En de, maar we zijn pas zeven jaar verder... dus ik weet niet precies wat er in 2020 of in 2025 gebeurt... en misschien zijn we het in 2030 allemaal wel vergeten. Maar je merkt toch nog steeds in alles... dat die moord heeft toch wel uh, nog steeds invloed op bijna alles... in het politieke leven in Nederland. Ik denk dat de bezetting van de Tweede Kamer er anders zou uitzien... als die moord niet was gepleegd. En ik denk dat het hele uh, islamdebat uh, anders gevoerd zou zijn. Hoe, hoe anders? Nou, er zou wel op een gegeven moment een clash gekomen zijn, denk ik. Minder hard dan uh, zoals het nu is gegaan. En ik denk dat uh, mensen als Rita Verdonk en later uh, Wilders... toch wel de wind in de zeil hebben gekregen door de moord op Theo Gogh. Theo Vergoch had natuurlijk een goede relatie met Rita Verdonk. Je weet het bij Theo nooit hoe lang dat stand had gehouden. Meestal waren die vriendschappen niet zo erg lang. Hij was natuurlijk ook goed bevriend met uh, Pim Fortuyn... En die heeft hem nog voorgesteld, maar je moet er toch niet aan denken... om uh, Theo, minister van, of staatssecretaris van Kunst en Cultuur te maken. Ik had het graag gezien, maar ik denk niet dat het erg lang had geduurd. Nou, dan doet hij in elk geval niet meer, zoals ook jij al eens gezegd hebt... elke keer voor elke film die hij wilde maken... Uh, aan te hoeven kloppen bij allerlei, wat hij dan noemde... middelmatige mensen, hè? Want die gingen dan, uh, die gingen dan uh, besluiten... Uh, en, en van die martelende onzekerheid is hij naar jouw idee... eigenlijk alleen maar extremer geworden. Ja, goed, maar dat was natuurlijk... Uh, maar dan had Theo geen, uh, geen subsidie moeten aanvragen. En dat <laughs> heeft hij toch gedaan. En daarmee heeft hij zich ook afhankelijk opgesteld... Het uh, probleem zat er veel meer in het feit dat zijn ouders die enorme collectie van Van Gogh's. die uh, nu een miljarden en miljarden waard zou zijn. Ik geloof dat uh, Theo, dat het, de ouders van Theo. hadden geloof ik, twee van die beroemde korenvelden boven de schouw hangen. En daar zijn er geloof ik drie van. En uh, die zijn, de, de laatste is voor 91 miljoen dollar geveild in uh, New York. Dus, uh, en dus, in, in totaal hadden ze geloof ik iets van 80 of, of 90 van goch, Dus je kunt je voorstellen wat een enorme... En dat is allemaal aan de Nederlandse staat gegeven. En voor Theo was het natuurlijk persoonlijk erg zuur... dat hij van die, bij die, later bij de Nederlandse staat zijn hand moest ophouden... om, een, om voor, voor één of twee ton een filmpje te mogen draaien. Dat, dat was wel zuur. En ik hij heeft ook nog eens een keer bij mij... voor de de deur gestaan met een hele cameraploeg en een grote megafoon op zijn hand. En toen gingen ze voor het stedelijk staan en roepen van... ik wil mijn geld terug en zo. Dat soort, ja. dat soort dingen. Je hebt uh, ook wel eens gezegd dat er in Nederland na zijn dood... een soort koudwatervrees uh, is komen te ontstaan om elkaar nog te beledigen. Ja, dat is zeker zo, ja. Het is nu alweer over. Uh, het, het, het, het, is nu, uh, ja, het is nu alweer een soort belediging. Beledigen. Ik denk dat... dat uh, ja... Beledigen, dat mag, maar uh, ik ben er ook erg voor dat het gebeurt. Maar uh, het is erg moeilijk, niet iedereen kan het. Nou ja, jij wil uh, als columnist uh, nog wel eens van harte uh, mensen aanpakken... of uh, ja, uitschelden als het idee. moet. Ja, als het moet, maar dat is toch niet ja. altijd beledigen... beschouw ik ook echt, uh, hoort bij schelden. En uh, er is een groot verschil tussen beledigen en kwetsen... Uh, kwetsen, dat, ja, daar kan je geen rekening mee houden. Iedereen kan zich gekwetst voelen. Dat is het argument niet. Maar beledigen, dat, daar, daar zijn eenvoudige wettelijke grenzen voor. Het is 6,5 jaar geleden. Het was november 2004. Ja. Hoe, hoe is het met jou gegaan? Ik bedoel, uh, ben jij een ander mens geworden? Nou ja, ik heb toen Ayaan, Ayaan Hirsi ali naar Amerika ging... er is er een bijeenkomst geweest ja. in uh, het museum in Leiden ook weer. Het, het, het, het, het Rijksmuseum voor Oudheden. Ja, ja precies. Het RMO. Precies. En daar heb ik een toespraak gehouden. En toen heb ik gezegd, Ayaan, wij allemaal... Uh, Theodor Hommel, jij, ik, en ik noem uh, Leon de Winter... Ja. we hebben er allemaal voordeel van dat Theo van Gogh is vermoord... hoe wij ook denken dat dat niet zo is... en hoe vreselijk we het ook allemaal vinden... Ons leven gaat verder en je maakt ook weer gebruik van uh, gebeurtenissen in je omgeving... om die te verwerken en om die uh, aan andere mensen door te geven. Dus uh, uiteindelijk heeft het ons geen van allen geknakt, maar uh, ik wil niet zeggen verrijkt. Maar ook zijn we er op een treurige manier ook weer op vooruit gegaan. Ja. Je kondigde aan om in 2005 te beginnen met een boek over de gebeurtenissen. Nou ja, dat boek ligt stil. Uh, mijn archief is niet in mijn kantoor, maar in mijn huis... Het Theo van Gogh archief en Dat komt eigenlijk omdat er nog 200 dozen zijn met Theo van Gogh spullen En dan mag ik van de familie, althans van de zoon van Theo, niet bij. Dan mag ik niet inkijken. En zo niet? Mag... Ja, dat moet je aan de zoon vragen. Je bent, niet, uh, je bent de beste vriend? Ja, nou ja. ja. Dat zijn beroemde uh, uh, voorbeelden van, van families die... Uh, nou goed, daar dat wil ik niet over uitweiden. Maar in ieder geval, daar kan ik, mag ik niet bij. En zolang ik daar niet bij mag, gaat dat boek niet door. Er ja. zijn wel hele hoofdstukken van geschreven. Maar uh, ik heb dat stilgelegd, omdat ik vind dat ik, als je echt een biograaf accepteert. dan moet je ook accepteren dat hij overal in kan kijken. Gelukkig zie ik hier in dit bureau van jou. aan het einde van deze, anders denkende dat je nog voldoende te doen hebt. Zeker. De komst die vliegen de deur uit hier. Ja. Nee, ik zal uh, tot mijn dood blijven doorwerken. Ja. Maar het was een groot feest. Ja. Veel succes. Ja. Dankjewel. je wel. Oké, okay, bedankt. Ja, dat was Gerard Klaassen in gesprek met journalist, schaker en schrijver Max Pam... in een aflevering van Anders Denkenden. Een bijdrage van RKK, eerder uitgezonden in februari van dit jaar. Max Pam krijgt vanaf woensdag 14 september AOW. Het programma Anders Denkenden van RKK kunt u doorgaans beluisteren... op de zondagavond om 11 uur op Radio 5. Dit is Radio 1. U luistert naar Omroep Max. Nachtvluchten van zaterdag 10 september 2011. Vragen en opmerkingen over onze uitzendingen kunt u mailen naar nachtvluchtenomroepmax.nl of u kunt ook schrijven naar Max ter attentie van uh, nachtvluchten, postbus 518-1200AM in Hilversum. U kunt ons ook volgen via www.twitter.com slash nachtvluchten. Dat kan allemaal en we hebben ook nog een site, dat is nachtvluchten.fm. Zometeen na het NOS-journaal van 6 uur, het laatste uur van nachtvluchten van deze week... onder het motto terugblikken en vooruitzien. En Mijn gast is zakelijk directeur van de Nederlandse opera Truze Lodder. We zijn zo bij u terug, na het NOS Journaal van 6 uur. Dag.